Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn grote zorgen over de gezondheidssituatie in het AZC in Ter Apel. Al weken zit het centrum in Groningen helemaal vol. Het sanitair en de riolering kunnen dat amper aan en er is kans op uitbraak van corona en diarree. In de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, is nu een openbare raadsvergadering over de onmenselijke situatie. De burgemeester waarschuwt voor een crisissituatie in het hele land. Het lijkt ook een crisis die zich in vertraging afspeelt. Wij hebben nu hier in Ter Apel de eerste gevolgen. Uh, maar men moet zich ook realiseren dat ook naar de komende maanden toe, uh, wanneer dezelfde instroom uh, blijft... Uh, ...we ook een herhaling krijgen van dezelfde problemen die we nu ervaren. Dus er, er moet veel meer gebeuren. Ook praten de voorzitters van de veiligheidsregio vanavond in een online meeting over hoe het verder moet... ...met de opvang van asielzoekers. De politie in Nijmegen spreekt over extreem veel geweld gisteren na de voetbalwedstrijd NEC Vitesse. Na de wedstrijd waren er ernstige rellen. 23 mensen werden opgepakt. Agenten en politiepaarden werden onder meer bekogeld met stenen en raakten gewond. In Brussel is dit weekend een cafébaas neergestoken... nadat hij een klant vroeg om het tonen van zijn coronapas, zeggen Belgische media. Zaterdagavond weigerde een klant zijn coronapas te tonen. In de plaats haalde hij een mes boven. Daarmee stak hij de uitbater in de buik. De cafébaas is buiten levensgevaar. De dader werd meteen aangehouden. De pas is sinds 15 oktober verplicht in Brussel bij ieder horecabezoek. In uh, Vlaanderen is de coronapas niet ingevoerd... omdat daar de vaccinatiegraad hoger ligt. En krijg je maar geen nieuwe matches op datingapps, check dan eens je bio op taalfouten. Onderzoekers van de Universiteit van Tilburg hebben uitgezocht dat mensen je minder aantrekkelijk vinden als je slordig bent met taal. Dus bijvoorbeeld slordigheidsfouten. Mensen denken dan, nou, die is een beetje slordig, heeft weinig aandacht besteed aan zijn profiel. En grammaticafouten, zoals bijvoorbeeld dt-fouten, dan denk je al gelijk, hm, diegene is minder intelligent. En nou ja, beide uiteindelijk zorgen voor een lagere scores op aantrekkelijkheid.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 You only need the night. I wanna touch you smoothly, feel your body. So baby, touch me smoothly. i know just me and you come on take my chance to impress you you can lead ...dat ik weer ergens op een zolderkamer bezig ben. Het is dus een beetje in die stijl. Het pompt, het groeft, het gaat alle kanten op. Met deze band uit Haarlem. Laten we zeggen, voor de helft bestaat hij uit Haarlem... ...en de andere helft komt buiten Haarlem vandaan. David Brebart zeker wel, want dat is de frontman van Deze boos. En vorige week hebben ze deze single uitgebracht... ...het nummer 1, Touch You. Welkom bij deze alternative FM. We gaan snel verder met muziek te draaien. Ook in het verlengde van uh, daarnet, maar dan een tikje rustiger. Rona Rode met RIP BY SUIT YOU. I'm walking through the forest, every tree loves the same. Don't leave yourself alone, there's no one to blame. I wanna shout, but there you are. of je niet in een andere tijd had willen leven. Daar gaat het om. Same Song, Different Groove van Paul Bond. En daarvoor hoorde je Rona Roda met Right Beside You. Straks gaan we onder meer praten met Colin Hoeven... over de singles die hij heeft uitgebracht straks om half acht. Maar we hebben natuurlijk nog muziek te liggen. Zo ook bijvoorbeeld van deze. Een favoriet van een radiocollega van mij, Hans Botman. Die vindt dit een mooi nummer. Jawel, Shut If you Tendency, you persistently start after you told. I'm to Edward met Sincerely Jacob. Uh, afgelopen vrijdag was ook hij een van de mensen die optrad in de Piers Volendam. Je hebt het uh, kunnen zien op onze website. Daar staat het een en ander op over wat er zich op die avond heeft afgespeeld. Um, het is wel een van de meest recente nummers die van een Nederlandse makelij van het uh, label afkomstig is. Uh, Joey, vriend, die vinden we straks nog ergens uh, terug in het uh, programma, maar deze komt er ook uh, vandaan. Uh, bovendien Jacob, die Edward, die zal ook nog um, in uh, de finale op gaan duiken in de Waterland Popreis. Ik uh, meen dat dat morgen is, ook in uh, de piers. Maar uh, dan uh, word ik misschien wel uh, op de vingers getikt door collega en ook muziekmaker Roy de Smet, want die doet zelf ook mee. En uh, er is nog een bekende, want The Cruise... ook een, een, een band die we hier uh, een, een paar keer hebben laten horen. Zeker met die laatste single, die uh, is een paar keer voorbij geweest. Die zijn ook in die finale terug uh, te vinden. Daarvoor hoorde je uh, Joël Charan met uh, het nummer uh, Blue Moon Bird. Het is tijd voor weer even een mooi nummer te draaien... van een dame die uh, de Sena Performance Grote Vrijs van Rotterdam... bij de jury wist uh, te winnen. En dat is...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 I got my brains going and my moves are on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 Far down the road, so let's see. was dat met Famous. Ja, heel bijzonder is het eigenlijk ook wel. Want Famous, hij heeft ook iets ermee gedaan. Met de beroemdheid. Hij heeft ooit nog eens een keer meegedaan aan ik meen dat, dat, dat talentenprogramma van, van, van John de Mol. The Voice. We kunnen het ook meteen aan hem vragen. Want hij hangt toch aan de telefoon. Colin, goedenavond hele goede avond, hallo, hallo. Ja, want uh, dat wat ik zeg, je hebt er, uh, je hebt er nog eens een keer uh, even aan mogen ruiken aan dat hele verhaal. De ja. voice, Zeker, he? ik, heb, ik heb in die mannenmolen gezeten, ja. ja. Um, ik, ik zie dat nog, dat filmpje. Op een gegeven moment uh, sta jij daar uh, op, het, op het podium. En dan zie ik die Ali B en die, en die uh, Welen, die zitten elkaar van... Ja, ah, het is wel goed, het is wel goed. En dan denk ik... Hefters, draai dan gewoon om en, en laat het dan <laughs> ja. gewoon zien, denk ik dan. Maar ze hadden er gewoon de ballen er niet voor om het te doen, denk ik dan. Nee, nee, nee, dat, uh, dat klopt. Dat, ja. uh, ze, ja. Iedereen mag weten wanneer je heeft te klop drukt, natuurlijk. Maar, uh... <laughs> Bij jou deden ze dat, dat uh, dus niet? Ja en, dan denk nee, ik... het was, uh, ja, en Ali B had wel natuurlijk uh, legendarisch hoorde. Oh, dat was wel een lekker liedje. Ja, ja, ja, ja dan denk <laughs> ik, uh, dan had je gewoon <laughs> moeten draaien. Ja. Matkees. Ja, <laughs> zo, zo denk ik erover. Maar goed. Eh, kijk, wij weten uh, hier bij Autorrent FM wat jij allemaal kan. Er zijn er ook mensen die bij 3FM dat weten wat je kan. Yes. Want uh, zover uh, reikt jouw uh, rijkwijte inmiddels wel. Hè? Want uh, ik heb wel eens een nachtopname gezien uh, waarbij jij staande de uitzending op dat moment uh, iemand aan de telefoon... Uh, hè, telefonisch was er iemand in de uitzending en jij zat daar gewoon ter plekke daar een liedje bij, uh, bij te maken. Nou, dat zijn er maar weinig die dat kunnen. En dan denk ik ja, uh, als 3FM het ziet, als wij het zien, dan denk ik Ali B en uh, Welende hebben het dan nog niet helemaal in de gaten, denk ik dan. Ja, ja, Iedereen heeft zijn eigen tempo, toch? Daar is het Goed. Uh, laten we het er maar over ophouden, over de voice. Want uh, het gaat over. Uh, nou ja, dat gaat. Famous gaat er een klein beetje over. Ja. Denk ik, of niet? Ja, ja zeker. Nee. Famous is inderdaad geïnspireerd op mijn tijd in de voice. En hoe je daar gek gemaakt kan worden. En ook hoe mensen dan eens dus denken: ja, als ik maar in die spotlight sta. Zie je? Dan is het natuurlijk allemaal goed. Ja, nee, ik gaf ik... het dus toch goed, hè? maar gevoel ja, ik zei ik al. Heb, ik heb het liedje ook geschreven met, uh, met uh, Melissa Engelhardt. Ja. Die zat ook met mij in The Voice toen. Mm. Dat was, uh, die zat niet hetzelfde team. Nee. Maar we hebben elkaar daar wel leren kennen. En uh, daar dus hebben we samen dit liedje geschreven. Ja, een beetje gewoon van uh, jullie straks back eigenlijk. Nou, het is, niet, het is geen kick op de neus voor John de Mol. Het is meer mm. eigenlijk... Mm. Uh, een, een, een soort van adviesje, ook naar mezelf ja. uh, en ook naar de rest van de wereld. Weet je, het gaat er uiteindelijk ook niet om of je kop uh, op de voorgrond staat en of jij boven, de, die poster boven die meisjes bij de hangt. Mm. Het gaat erom dat je gewoon lekker muziek maakt. Ja, nou ja, goed. Uh, ik denk uh, wraak nemen is nooit goed. Hè? Uh, het nee. is een koud gerecht. Wat je, nou ja, goed. Het is een heel een Nederlands spreekwoord waarnaar vast va zit. Ik zit met een paar uh, figuren op de dinsdagmorgen. Die weten dat uh, Nederlandstalig uh, nog beter te kunnen verwoorden... dan dat ik dat doe. Uh, ja. Maar goed. Uh, maar je bent wel uh, heel erg productief bezig. Hè? Want die fa uh, Famous, dat is ook al een, een song... die je uh, hebt uh, geschreven. Daarvoor heb je er nog één uh, geschreven. Dit was uh, volgens mij... Uh, nummertje 2 of nummertje 3? Die... Dat was nummer 3 alweer. Ja, ja, zie je? Absoluut. Dat, dus dat schiet op. Uh, maar he, ja, is de, heb je er een bedoeling mee? Ja, ja er is zeker een bedoeling mee. Ik heb, uh, uh, uiteindelijk uh, is er een album met uh, zes liedjes. Uh -huh. Die heet I've Got Time. Hetzelfde naam als de single die nu uit is. Ja, die komt er straks uh, aan. als wij uh... dus, En iedere maand, dus, dat heb ik vanaf juli gedaan, iedere maand, iedere eerste vrijdag van de maand, komt er een nieuwe clip. Uh, of een nieuwe single en daarbij ook een videoclip. Ja. En uh, als je dan uh, die singles achter elkaar zet, heb je een album. Maar als je al die clips achter elkaar kijkt, ja. dan kijk je naar een korte film. Oh, dus het is nog uh, heel creatief bezig zijn ook eigenlijk als het Ja, waar. zeker. Ja, want sowieso, uh, als je mijn muziek kent, dan weet je ook dat normaal gesproken op Spotify zie je dan altijd de kop van de artiest. En bij mij zie je kunst, dus ik heb uh, altijd een beeldend kunstenares gevraagd om kunstwerken te maken bij mijn muziek. Dat heb ik de afgelopen twee albums al gedaan, mm -hmm. Jolette Luijendijk, maakte hele mooie dingen. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik, ja, weet je, die, die beelden mijn muziek nog mooier ook weer uit, dat ondersteunt. En nu dacht ik, ja, ik wil een stap verder. Ja. Ik wil dus gewoon nu een film gaan maken. Dus ik had eerst die liedjes en er kwam een hele mooie rode draad uit en een verhaal. En toen ben ik met een regisseur en met een... Uh, cameraman gaan zitten en hebben een script bedacht en daarin de casting gedaan, locaties gespot, 100 uur video gedraaid en uiteindelijk is er een film van 25 minuten uitgekomen. Ja, ja. en daar horen dan vijf songs bij uh, die jij dan ja, uh, maakt. De ja. Ja. Uh, want uh, de filmmaker, uh, zegt hij dan ook tegen jou uh, dat liedje, uh, of tenminste dat, deze scène bij dat liedje zoiets en dat er dan een, ja. een chronologische volgorde ontstaat? Of? Ja, nou we hebben eerst het verhaal bedacht hmm. uh, en uiteindelijk het uh, hele album gaat eigenlijk is het dus eigenlijk een beetje een coming of age plaat, een uh, terugkijken vooruitkijken hmm. um, en, en vooral een beetje naar binnen kijken. En uh, ieder liedje heeft zijn eigen boodschap wel en we hebben gekeken naar nou, waarin overlappen die boodschappen en hoe kun je dat mooi verwoorden. En uiteindelijk zijn er vier hoofdrolspelers in de film en die hebben allemaal hun eigen lijntje en die komen elkaar allemaal tegen. Dus ja, het is in principe best lastig uitleggen. Dus het beste kunnen mensen gewoon lekker naar YouTube gaan. Yeah. Uh, en dan uh, vanaf him for the morning, dat is de eerste. En dus ze staan ook in volgorde. Yeah. Uh, en dan gewoon even lekker die clips kijken. En vanaf volgende maand, dus vanaf 5 november... Als het album uit is, dan is de film ook in één keer achter elkaar te kijken. En hoef je maar op één linkje te klikken. Ja, eh, heb, je, heb je er ook een bepaald verwachtingspatroon? Dat is wel altijd wel een hele gevaarlijke vraag eh, die ik daarbij stel. Nou ja, weet je, ook dat heb ik uh, een beetje losgelaten. Um, ik, ik heb de mazzel dat ik nu al vijf jaar gewoon goed kan leven van muziek maken, dat is al een droom die uitgekomen is. Uh -huh. um, en ik heb gemerkt, ik ben geen vriend kanon. En ik ben ook geen view-kanon. En ik hoopte, nou, er komen er allemaal streams en allemaal views. Nou, dat is niet zo wild. maar dat is helemaal niet erg. Nee. Want ik wilde dit namelijk gewoon gemaakt hebben. En ja. nu staat het er. En dus lieve mensen, als je wil kijken, ga het lekker kijken. Maar als je niet wil kijken, kijk het dan wel lekker niet. Nee. Um, en ja, nee, ik, heb dat, ik heb dat een beetje losgelaten. Ik, ik dacht eerst, ik ga kijken of ik een hit kan maken met mijn vorige plaat. En nu denk ik, ja, weet je, ik wil gewoon heel erg graag maken waar ik heel blij van word. En als mensen dat heel tof vinden om te luisteren of het raakt... Nou, dan is dat alleen maar mooi meegenomen. En als er twintig mensen zijn, zijn het er twintig. En als er 20.000 mensen zijn, zijn het er twintigduizend. Ja. Maar ik, ga, ik, ik ben wel nu, zeg maar, heb ik in zoverre wel vertrouwen in wat ik maak... En ja. staat achter wat ik maak, dat ik ook denk, ja... Um, ja, ik, ik vind het mooi. En als jij het ook mooi vindt, dan is dat mooi. Nou, <lacht> dat, dat, dat zijn de... Uh, eigenlijk kan ik er verder ook uh, niets uh, meer van maken... Um, we hebben toch altijd om maar even een mooi bruggetje te, te maken naar die single, uh, de laatste single, of niet? Yes, ja, zeker, ja. Absoluut. Uh, I've got time. Uh, zegt het ook iets over jouw eigen leven? Ja, ja. Nou, eigenlijk als je uh, naar de tekst luistert, het lijkt een klein beetje een uh, verhaal tussen geliefden dat de ene zegt dat hij iets nodig heeft en de andere zegt ja, ik kan het je wel geven. Maar uiteindelijk is het een gesprek met jezelf in de spiegel. Mm -hmm. um, en ja, kun je jezelf eigenlijk volgens mij alles geven wat je nodig hebt? En uh, ik, ja, ik klink wel heel erg van een oude zak, nou. Maar ik <laughs> heb, hoe ouder je wordt, ja. dus dat, dat merk ik. Hoe ouder ik word, hoe beter ik mezelf leer kennen. En hoe liever ik ook kan zijn tegen mijn spiegelbeeld. Uh -huh. En hoe, hoe beter ik ook kan snappen wat ik eigenlijk wil en wat ik nodig heb. En. Um, dat, ja, dus, dat is, het is eigenlijk gewoon een liefdevolle, een liefdevolle knuffel naar jezelf. Dat is eigenlijk wat het liedje is. Heel mooi. En ja, en ja je hebt de tijd. Dat is eigenlijk de overboodschap. Tuurlijk heb je tijd. Oké, okay. uh, dan gaan we hem draaien. Hier is Colin Hoeven met I've Got Time. Well, I've got space.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 Het je en dan telkens weer die vraag: Hoe is het nou echt met je? En wil je erover praten? ik hier bij deze omroep laten horen van Meis. En achter Meis schuilt Ayessa de Groot. En dit is Waarom nummer 2. En er schijnt dus ook een Waarom nummer 1 te zijn. Daarvoor hoorde je Colin Hoeven met I've Got Time. Nou, het is weer zover. Eén van de mooiste nummers voor mij persoonlijk... ...dit jaar is al uitgebracht. En dat is Joey Vriend. Net als die andere van Von V. En het nummer dat heet Smile.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 My skin is gray and I'm white. King of size, I cry tears, look into my eyes.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 tragic tale killing us for profit i am the tragic tale killing us for trinkets Ook alles te maken met de roots, met de wortels. Danielle Smith. We hebben het er ooit hier in de studio gehad onder haar eigen naam. De Danielle smith band Maar tegenwoordig heeft ze dat veranderd in Wilde Kind. En het album wat ze hebben uitgebracht heet Om Handa. En dit is het titelnummer. En daarvoor hoorde je Joey Vriend met Smile. Over nieuw materiaal gesproken. Morgen komt er ook nieuw materiaal uit. Van een EP. While I Was Sleeping. Van Lucas Bateau. Die man die hebben we in september van het jaar nog in de uitzending gehad. het weekend van de Grand Prix. Voorafgaand aan de Grand Prix zelfs. En dit nummer staat er ook op op die EP. Down to the Sea. Morgen verschijnt hij dus. To the sea En het nummer het heet Down to the Sea... past ook eigenlijk wel bij, uh, bij dit uh, gedeelte van het jaar. Uh, en hij heeft hem... Morgen uh, zal dat uh, uitkomen. While I was sleeping. Daar staat het op. Um, tot aan het uh, nieuws van 8 uur... hebben we deze nog van Eden and the Wild. Vorige week het album uitgebracht. Uh, en dit is een van de nummers uh, die erop staat... You Needn't Worry